De 33 mannen die vastzitten in een goudmijn in Chili kunnen waarschijnlijk begin november al worden gered. Eerder werd uitgegaan van eind december. Het is nu al gelukt een smalle schacht te boren naar 630 meter diepte. Die wordt de komende weken verwijt, zodat de mijnwerkers erdoor naar boven kunnen worden gehaald. Het weer wisselvallig, met vooral in het noorden flinke buien en in het zuiden meer zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen begint droog en later vanuit het westen regen.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Nou, de zomer van ZFM. Welke zomer zou ik bijna zeggen. Vanaf half augustus is het uh, gewoon echt uh, het lampje uitgegaan. Uh, heb ik het idee. We worden gewoon zo wat... Uh bewaterd door uh, al het hemelvocht, maar goed, dat uh, mag de pret niet drukken. Week 37 van deze Goedemorgen Zandvoort, uh, altijd zoals op elke zaterdag, tussen 10 en 12 vanuit Hotel Hoogland. Met uh, de techniek vandaag in handen van Roy Halleman, en hij zal ook een beetje de muziek uh, gaan samenstellen. Gast hier, en dat doet hij weer met verve Greber. En dan hebben we de redactie in handen van Nel Kerkman en... Onze golfer is er vandaag ook weer. <laughs> ben Sonneveld, uh, goedemorgen. Goedemorgen, jou Koop. Goedemorgen, uh, luisteraars. Het was een geweldig weekend bij de KLM Open. Helaas niet in Zandvoort, maar in Hilversum. Ja. Uh, genoten van het mooie spel. Helaas, Nederlanders zijn uh, niet bovenuit gekomen. Uh, nog even terugkomen op jouw zomer. Kijk eens om. Ja, nu is het goed. Het is prachtig mooi. <laughs> nu is het Allige goed. wolken schijnt de zon. Ja. Wat gaan we doen? Om tien over tien komt voorzitter Lies Lucas van de stichting Kiba Home vertellen over een benefietdiner. Volgens mij zijn het diners. Want er zijn er een paar. Ja. Om vijf voor half elf in het kader van Noord-Holland. Biennale. Is Biennale. Boulevard wekelijks bezig op het Venema Twee van deze artiesten komen vertellen wat ze allemaal aan het intekenen zijn. En dan. Ja, nee, ga door. Nou, ik wel jouw eigen naam nee. eens laten horen. <laughs> nee. Klaas Koper doet volgende week voor de laatste keer zijn roep in Zandvoort. Want hij houdt erop. Hij is tachtig jaar ja. geworden. Ja. Tweede uur gaan we praten met wethouder Gert Tone. En dat heeft te maken met het Wim Gerterbach College. Wat onderwerp van discussie was geweest de afgelopen twee weken. Classic Concerts gaat een concert geven morgen in de protestantse kerk. Of beter gezegd een pleinkoncert. Jan Berenpoot gaat daar het een en ander over vertellen. En het Shanti Festival is er volgende week ook weer met Maaike Koper. Die daarover gaat vertellen. En vandaag... Kan ik melden dat er in ieder geval uh, de Korendag aan de gang is op uh, 18 september vandaag. Uh, er zullen uh, heel wat koren langskomen. Jij weet daar al een beetje wat van. Hey, ik ben er net even voorbij gefietst en ja. daar kom ik toch een, uh, een B.A. Paragas tegen. B.A. Ja. Miesbeek. B.A. Missebeek leek. Ja. Dus uh, ga lekker kijken in de kerk. Het uh, begint om 10 uur het eindigt vanavond om half tien. Dus er is van alles te zien. En als je een programma boekje haalt kan je keuze maken. Ja, nou, dus dat uh, is uh, vandaag uh, aan de gang. Nou, wat uh, voor de rest, uh, dat zullen we allemaal tijdens deze uitzending uh, gaan horen. Laten we beginnen maar met muziek. MUZIEK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 geen einde aan komen. Maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Nou, het is weer voorbij die nazomer in ieder geval, hoewel. Het is een uh, grapje van dondergrammen geweest. Van Gerard Koks was het overigens. Het blijft voor mij nog steeds zomer, want we hebben uh, uh, een paar jaar mee kunnen maken dat je 23 oktober nog bij Harry Olebol op terras zat. Dus ik heb goede ja. moed. Ik weet ook dat het nog eens een keer on, uh, onder <laughs> rond diezelfde tijd dat je, je uit je, dat je vouwen uit je broek weer ge, uh, ja, dan, gewaaid dan had. Dan houden we het maar in het midden. Aangeschoven ja. is voorzitter, voorzitter Lies Lucas van de stichting Kiba Home. en We gaan het eerst hebben over de stichting en daarna over het diner. Welkom Lies. Dankjewel, Ben. Uh, we hebben elkaar twee jaar geleden al een keer ontmoet, ook op deze uh, zaterdag, op een zaterdag. En toen bracht je de kalender mee. Klopt, ja. En die ging toen ook voor de stichting. Ja, toen. Vertel uh, nog eens even in kort wat de stichting inhoudt. Ja, toen bestond de stichting eigenlijk nog niet. Nou, de stichting is opgericht in maart 2008. Naar aanleiding van een bezoek van mij en een vriendin aan Oeganda. En toen kwamen wij terecht in een weeshuis en... De omstandigheden waren dermate triest dat we meenden toen we terugkwamen om ja, iets te kunnen betekenen voor het weeshuis. huis En toen is uh, de stichting Kiba Home opgericht. En Kiba Home staat voor Kitsito Baby's Home. Want uh, ja, zo heet het weeshuis Kitsito Baby's Home. Uh, je bent in 2007 bij je geweest en er staat op de website dat je met weemoed afscheid genomen hebt. Ja, klopt. Maar ik ben terug geweest. Ja? ja, ik ben dit jaar voor de derde keer daar geweest. Uh, zelfs twee maanden nu, in januari en februari, mm -hmm. afgelopen jaar. En ja, daar zal het niet bij blijven, denk ik. Want... Nee, dat denk ik ook niet. Le want uh, net zoals je zegt, de stichting bestond niet. En toen is een en ander in een stroomverzelling geraakt. Hemma uh, uh, maar is erbij betrokken. Ja. Hoe ging dat? Je komt ergens binnen en dan gaat het rollen. Ja, inderdaad. En, en dankzij die kalender, dat was omdat wij in, in, in Bebalen, waar dat wezenhuis is, daar heel dichtbij woonde een Nederlandse boer. En dat was inderdaad op tien minuten lopen. Dus wij zijn natuurlijk naar de Nederlandse boer gegaan, want daar werd ook regelmatig melk en yoghurt gehaald voor de kindertjes, als er geld was. En daar ontmoeten we Jeroen. En Jeroen was dan Jeroen Bluis, komende uit Zandvoort. Nou, ik woon in Zandvoort Zuid, dus dat was heel dicht, mm -hmm. dichtbij. En Jeroen kende het weeshuis goed, want naast het weeshuis is de kerk. En Jeroen ging iedere zondag naar de kerk. En regelmatig het kwam van het hij betaald. Ja, geloof het wel, ja. En zodoende kwam, kende hij ook het weeshuis heel goed. En toen zei hij van, euh, nou, mijn nichtje. Die zoekt nog een goed doel voor een kalender van de scouting. En toen kwam ik terug in december en ik belde haar de volgende dag op. En de dag daarna zat ze bij ons thuis en was het helemaal beklonken. Het goede doel van de kalender van de scouting was voor Kibao. Ja, we, zien, we hebben hier nog eventjes zijn allemaal foto's van uh, twee jaar geleden dus ja. natuurlijk. En er staat één complimenterende foto van uh, Menno Hoekstra, mijn collega op de donderdagavond. <laughs> Daar staat hij. Dus uh, is dat het ja, is altijd, altijd leuk om nog even twee jaar terug te kijken. Ja. Uh, als we zelf terug, twee jaar terugkijken naar de uh, kalender. Uh, hoe is het met het kinderroom, uh, met het babyhuis? Ja, er is ontzettend veel gebeurd sindsdien. Want uh, ja... Het balletje rolt dan, van het een komt het ander. En zo hebben we al heel wat, uh, wat acties uh, ja, gehad. Uh, dankzij Nel Kerkman kwam ik weer terecht uh, op een kunstmarkt in Bennebroek. En nou, dat was ook ontzettend leuk. Leverde ook weer het nodige op. En uh, ja, Zandvoort uh, doet steeds mee. Want ook de Agatha-kerk heeft uh, al een keer een bingoavond, dus geld aan ons geschonken. En ook uh, de beelden de kunstenaars. Het boekje De Gedroomde Zee. De opbrengst daarvan was ook voor... Uh, het ligt hier. Ja, ik zie het. Voor Kiba Home. En Brachtig. dankzij al die acties... hebben we al het nodige kunnen bereiken om maar kort iets te noemen de nieuwe badkamer, dus die is volledig gerenoveerd. De keuken, nou de website kan je foto's zien hoe de keuken was en hoe de keuken nu is. En dan niet naar westerse maatstaven, maar echt gekeken van hoe wil men het daar. Dus de zuster uh, die daar de leiding heeft, die heeft aangegeven van zo wil zo ik het. het. Ja. En dus koken op hout. Uh, de waterleiding is hersteld. Uh, de afvoer uh, is uh, verbeterd. Er is nu solar. Ja. Dus Wat was, is dat uh, precies? Ja, zonne-energie. Ja. Panelen op het dak. Waardoor uh, ja, er eigenlijk altijd licht is. En er was wel elektriciteit. maar Die valt wel eens uit. Ja, wel eens. Bijna ja, wel eens. dagelijks. Hmm. En meestal op, op cruciale momenten. Hmm. Dus s'avonds om... Om zeven uur. Het is daar echt donker. Van zeven tot zeven. Nou als de kinderen naar bed moeten. En moeten eten. En gewassen moeten worden. Geen elektriciteit. Nou, en dan zit je met, met veertig van die kleine kindertjes. En dan met een kaarsje. Ja dat is ja, echt. Nee. Ben je... En dat is nu dus ook. Ja. Ben je, uh, als je twee jaar terug en nu kijkt ben je tevreden over het huis? Ja. Ja. Ja, ja absoluut. Okay. Ja, ja nou, ik bedoel, we, we willen meer, maar ja, dat natuurlijk. is... Uh... En, nou. en daarom ook het Benefit diner, diners moet ik zeggen, want het is 12, 13 en 14 oktober. Ja. Uh, in het ROC? Ja. R.O.C. het Nova College op de Zeilweg. Mm -hmm. En er is nog plaats uh, op de dinsdagavond voldoende. Maar ook nog een paar plaatsen op woensdag en donderdag. Maar met name op dinsdag 12 oktober. Nou En dat is echt fantastisch. Het is een uh, prachtig uh, drie gangen diner. Inclusief wijnarrangement. Met nog een amuse voor. en nou Ik noem het uh, sterren eten. Ja. En de uh, kosten all in 50 nou, dat is eigenlijk helemaal geen geld. Nee. En dat geld is dus bedoeld voor al die projecten die daar ja. uh, aan, aan de gang zijn in Oeganda. Ja. Uh, de... Dit is natuurlijk een eigen project of, een, of in ieder geval een, een particulier initiatief. Ja. <coughs> Volgt u nou ook een beetje alles wat met ontwikkelingssamenwerking uh, te maken heeft? Volgt u dat ook, dat nieuws? Ja, dat volg ik zeker. Ja. En uh, toevallig stond er... Uh, ja, in het tijdschrift is. Dat is internationale samenwerking van de regering. Dat is gratis. Prachtig blad. Dat komt iedere maand uit. En daar stond nu ook weer een heel artikel. Ik heb het net twee dagen geleden binnengekregen... over de millenniumdoelen. Ja. Dat zijn de millenniumdoelen... dus om de armoede de wereld uit te helpen. En daar hebben eigenlijk alle landen zich aan gecompromitteerd... en gezegd van, nou dat moet. In 2015 moet gewoon die armoede teruggedrongen zijn... Ja. En... Ja, helaas kunnen we constateren dat dat. Uh... niet gaat lukken. Nee, nee, nee. Nee, nee wat mij eigenlijk, waar ik eigenlijk naartoe wil. is. Uh, er is een hele discussie nu aan de gang. in Den Haag. met, de, met een de... mogelijk nieuw kabinet. wat in de steiger staat. En daar is ook. Het, de ontwikkelingssamenwerking een punt van discussie. Een hele hoop Nederlanders lopen te roepen. ja, wat heb ik uh, daarmee te maken? Onze eigen problemen zijn veel belangrijker. dan die problemen. die in ontwikkelingslanden. Uh, ja, aan de gang zijn. Dat is allemaal ver van mijn bed, show. Wat ja. doet dat met u ja. als, als voorzitter van zo'n zo stichting? Ja, die geluiden hoor je natuurlijk. En ja. wat ook heel veel mensen... Um, waar mensen mee komen... dat is dat het geld niet komt... waar het hoort. Mm -hmm. En dat is natuurlijk voor een deel waar. Mm -hmm. um, en als je daar dan bent... ja, de nood is vaak zo groot... dat ja. Ja, corruptie al heel snel om de hoek komt kijken. Ja. En het ook eigenlijk daar wel geaccepteerd wordt. Ja. Voor onze stichting is dat eigenlijk toch een plus... Moet ik zeggen. Ja. Uh, omdat heel veel mensen. Zeggen ja waar blijft mijn geld. Ik zie het niet terug. Mm. En dat is het mooie van die kleine. Particuliere initiatieven. Mm. Ik kan daadwerkelijk. Laten zien wat er gebeurd is. Met dat geld. Met dat geld. Mm -hmm. En iedere cent die bij ons binnenkomt. Die komt ook ter plekke. Mm. En ja. Ik ben dan ook heel erg blij met, met Jeroen. Mm. Die voor ons. Uh, die ook namens. Uh, ja. Ja, in het bestuur zit van het baby's. Maar... Moet, ja, ja? Ja, hey, nee, nee, nee. moet ontwikkelingssamenwerking in dit uh, verband eigenlijk op deze manier toch gewoon doorgaan? Uh, uh, juist om voor een betere wereld en ook voor 2015 uh, een deel van die armoede terugdringen? Ja, ik denk het wel. Ik denk uh, dat, we, ja. dat het heel makkelijk is om te zeggen... Nou, ze zoeken het maar uit en het geld komt niet terecht... Uh, ja, ik denk zeker dat er hulp moet zijn, maar misschien kan het op een andere manier. Alleen, ja. we zijn in al die jaren uh, ja, natuurlijk best wel iets verder gekomen. Maar hoe het precies moet, vraag het niet aan mij, daar nee. hebben we alle knap. Moet, moet het ook een beetje in iemands bloed zitten om dit, dit te doen eigenlijk? Moet het iets, uh, iets van passie zijn, van, van het willen uh, bijdragen, een stukje idealisme om dit te mogen doen? Ja, ik denk het wel. Ja? Het zijn natuurlijk hele kleine druppeltjes om onze stichting. Maar ja, ik denk als je niet bevlogen bent van ja. iets, ja, dan maar gaat het ook niet lukken. Maar u merkt wel, als u daar bent in Oeganda, als die kinderen dus daar reageren, dan denkt u... Daar doen we het daar dus doen voor. Daar doen we het voor, ja, precies. Ja. Dat is. Als je ziet dat je toch een stukje, uh, een heel klein stukje verbetering ziet. Dat je gewoon ziet dat de, de moeders die daar werken nu ook beter eten krijgen, wat meer salaris krijgen. En je ziet dan die, die altijd blije gezichten. Dat is natuurlijk uh, prachtig. Ja. Ja. Ik uh, zie ook dat de Wilde Gansen zich aangesloten hebben ja. bij, uh, bij de actie. Wat doen die precies? Ja, Behalve alleen maar geld te doneren. staat ook bovenop mijn lijstje. Ja, ja. Wilde Gansen is natuurlijk een organisatie die uh, kleinschalige projecten steunt. En uh, je moet dan een aanvraag indienen. Kijk, en zij steunen echt ook zichtbare zaken. Ja. Dus als je zegt, ja, ik wil ook uh, de salarissen betalen. Of dat niet. Maar uh, vandaar dat wij nu ons... Uh, het volgende project is nu een kindercrash. Een crash ja. voor onze kleine kinderen. Onze eigen kinderen, zeg maar. Maar ook voor de kindertjes uit de omgeving. Die kunnen daar dan ook van profiteren. En dat wordt ook ondersteund door Wilde Ganzen. Dat nou, is prachtig. Waarmee de, de moeders kunnen gaan werken op het land bijvoorbeeld. Of in de boerderij van Jeroen. Als je je kinderen kan crashen. De, nou, het, het is meer, nu zitten ze gewoon... Buiten, men doet niks. Men doet niets. En er is ook geen materiaal. Okay. En dan, ja, allemaal heel goed bedoeld. Ik heb het zelf ook gedaan. Dan nemen we boekjes mee en, en dingetjes om te leren. Maar ja, dan zitten ze buiten onder de boom in de modder. En de boekjes worden uit elkaar getrokken. En dus als er een crash is met echt ook een, een goede begeleiding. Dus een, een professionele docent, zeg maar. Ja. Leerkracht. Ja, dan krijgen die kinderen ook iets mee. Want nu ja er zijn heel weinig impulsen er is weinig dus nou, we ja. hopen dat dat uh, goed gaat doorlopen zeker met de steun van de wilde ganzen en de steun van alle mensen die komen eten die kunnen komen eten op 12 13 en 14 oktober zeker uh, bij wie kan een kaartje kopen ja uh, mijn man zei toen hij wegging zeg maar dat er een team klaar zit om de op telefoon te. team <laughs> ja, belf team uh, ja iedereen kan zich aanmelden bellen maar ook op de website natuurlijk en de website is www kibahome.nl En een mail kan gestuurd worden naar info.kibahome.nl En bellen kan ook, maar ik weet niet of ik uh, een Stop. telefoonnummer kan doorgeven. Nou, dat mag. Dat is 023 537 9618. Dus voor de mensen die willen bellen... 023... 5379618 En anders via www.kibahome.nl Lies, hartelijk bedankt voor je komst en veel succes met de actie. Graag gedaan, dank jullie wel. MUZIEK L Estate che passa in fretta l'estate che torna ancora I giochi messi da parte per ruga. sempre così sincera Sempre così sincera, mm. viva la mama, viva le... Dus uh, gaan wij verder met uh, het uh, verhaal van de Noord-Holland Biennale. En daarvoor zijn twee mensen hier aangeschoven. Uh, ja, Ramon en Nadia. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Um, want uh, nou, van, van Nadia weet ik dat ze, dat ze al eens eerder met Frans Wang hier geweest Klopt, is. Ja. Ja. Um, toen ging het eigenlijk over de aftrap. En die is begonnen. En die was begonnen. <laughs> um, is die nu net begonnen of zijn jullie al een tijd uh, ermee bezig? Nou, we zijn er al een hele tijd mee bezig. Maar sinds vorige week, vorig weekend, vorige week zaterdag, mm -hmm. zijn we dan echt op het plein begonnen. Met ja. uh, uitzetten en uh, opmaken en dergelijke. Dat is ja. dan eigenlijk de aftrap van het tekenen. Juist. het uh, werkelijk maken van de tekening. Ja, eh, iedereen, of een, een hele, uh, ja, bijna elke inwoner in Zandvoort wordt uitgedaagd om dan iets te, te gaan uh, te laten zien hoe het volgens hun eruit zou moeten zien. Dat was toch een beetje, ja, in het korte hebben, beetje de strekking van het klopt, verhaal. We hebben een aantal weken interviews gedaan met wat bewoners nou vinden en de plannen die ooit gemaakt zijn en die mm -hmm. door zijn gegaan. En wat bewoners nou zouden willen mm -hmm. dat er zou komen en dat hebben wij allemaal in de tekening verwerkt. Ja. Dus het wordt eigenlijk een soort van één pool van ideeën ja. en... Mm. Ooit in die, gemaakt en niet. In die krant die je vorige keer meenam stonden allemaal verschillende tekeningen. Uh, fontein, uh, ja. er stond van, uh, kasteel, noem maar op. Al die dingen, komen die in één tekening terug? Of worden het verschillende tekeningen? Nou, het is één grote tekening waar eigenlijk al, al die elementen in terugkomen. Okay. Dat is de idee van uh, bewoners, uh, uh, bezoekers van Zandvoort. Dus we hebben natuurlijk ook met heel veel bezoekers uh, gesproken. En dat gecombineerd met uh, wat er in de afgelopen twintig jaar aan plannen gemaakt zijn. Uh, voor, de, uh, voor het gebied. En uh, daar is een grote tekening met de begeleidende tekst uit voortgekomen. 27 x ja. 50 meter staat hier. Minimaal. Dus. Dus nog op, nu minimaal. Ja. Ja. Hij kan ja. nog groeien maar ja. er ideeën komen. Hij is iets groter. Ja, klopt. Wat is, uh, wat is je opgevallen tijdens die gesprek? Dan kan jij het beste oh. zeggen. Nou. Oh, Wauw. Um, ik denk een soort moedeloosheid van bewoners en bezoekers. Nou, met name bewoners, ja. want die hebben er natuurlijk al wat langer mee te maken. Maar... Uh, dat ze dan ook zeggen, nou ja, eindelijk gaat er dan eens wat gebeuren. En uh, nou maak er dan eens wat moois van. Want uh, al die plannen en de, dat is eigenlijk een beetje wat heel vaak terugkomt. Maar tegelijkertijd uh, zijn wij nu dus ook al begonnen en hebben we inmiddels ook de eerste klachten al weer binnengekregen. Met wat wij dan met dat plan en uh, met dat plein aan het doen zijn. Klachten? Uh, ja, dat kan jij weer het beste zeggen. <laughs> Ik, ik weet dat er wel eens geklaagd wordt, maar dan gaat het over herrie en... Uh... Nou ja, met, uh, ja, wat er nou met dat plein, uh, wat wij is, nou van plan zijn. Is het informatie of is het een klacht? Uh, nou, Het is meer van, uh, ja, we hebben geprobeerd alle bewoners of omwonenden van het plein te informeren. Mm -hmm. Daar hebben we ook huis en huis hebben we de nieuwsbrieven verspreid. Maar wat onze ervaring is, ook met andere projecten maakt niet uit hoeveel aankondigingen je ja. bij mensen in de bus stopt. En och, zo gaat het bij mij thuis ook. Je ziet heel makkelijk dingen over het hoofd. Dus op het moment dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren. Dan heb je zoiets van, hé, hey, er gebeurt iets en ik weet van niks. Dus nu we hebben nu een aantal mensen gehad die daardoor verrast waren. Terwijl ze het in principe hadden kunnen weten. Maar... Het, het sluit wel mooi aan ja. met, het hele, met ja? het hele Het is concept. Uh, goed om met de mensen in contact te komen, ja, dat want als je dan uh, erover spreekt, en, uh, dan komen zij ook, ook weer met verhalen en ideeën. Dan kan je er weer een hoekje dus. bij tekenen, met ja. vierkante meter. Ja, op een van We hebben wat vrije ruimte overgehaald. Het ja, ja. ja, is dus eigenlijk meer van: hey, wat ben jij aan het doen met dat bezoek? Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, maar dan vocht er dan weer een, uh, een gesprek. Toch? Ja. Mensen die daar wonen, die, uh, dat, dat ben je aan het doen. Ja. Ik heb voor jou al een keer gehoord van, nou laat maar zitten want er verandert toch niks. Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat zeggen ze inderdaad ook. Het is heel verschillend. De ene is wat positiever dan de ander, maar uh, het heeft ook te maken met hoe lang je er denk ik al tussen zit. Ja, dat denk ik ook. Dus, uh... ja, het leuke is nu eigenlijk van uh, het eerste plan wat dan daadwerkelijk uitgevoerd wordt, dat is deze tekening en dat is een tijdelijke tekening. Ja. Dus na 20 jaar wordt er eindelijk een plan uitgevoerd. En... Dan is het resultaat een tijdelijke uh, verbeelding van al die plannen die niet uitgevoerd zijn. Ja, eigenlijk zijn jullie het eerste middenboelen van het project dat wel werkt. <laughs> ja. Of gaat werken misschien. Ja, is, is, is dat misschien ook misschien een beetje de aanzet voor een mogelijke oplossing... dat een, ja, creatieve geesten het uh, dan maar het weg moeten plafijen voor, uh, voor misschien een mogelijke ontwikkeling? Denken jullie dat? Nou, We willen in ieder geval laten zien, van, uh, of uh, zichtbaar maken met dit project... Van, dat al die plannen er gemaakt zijn en van dat er nu toch echt een keer iets moet gebeuren. Mm -hmm. en of dat dan de creatieven moeten zijn of niet. Of dat het uh, de overheid is. Dat maakt op zich niet uit, maar er moet, er moet gewoon een keer wat gaan gebeuren. Ja, maar aan de andere kant denk ik, als, als jullie daar uh, zeg maar uh, beginnen en jullie uh, laten uh, je zien van, nou, hoe zie jij uh, het uh, en hoe zien de mensen het van... Hoe zien jullie uh, het, het gebied er eigenlijk uh, uitzien voor de komende tijd? Want dat is eigenlijk een beetje de centrale vraag. Dan gaan mensen dus een beetje nadenken van, ja god, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ik heb altijd in, uh, in zo'n grijs flat uh, gewoond en uh, nu word ik uitgedaagd om iets te gaan bedenken. Zou dat misschien beter werken, denk je? Nou, ik denk dat wij, ja, wij zijn wel beschikbaar voor als uh, plannen ontwikkeld gaan worden om onze expertise daarmee te delen. Ja, oké. Okay. Dus het is niet omdat dat wij een nieuw plan gemaakt wij... hebben dat die tekening daadwerkelijk zo uitgevoerd uh, moet gaan worden. Dat is onmogelijk. Zou wel, ja, voor, ik zou wel heel <coughs> verrast zijn. Nee, maar ik bedoel een bijdrage leveren tot. Dat, ja. dat, dat idee. Dat, uh, ja, nee, natuurlijk. Dat zijn we staan wel voor open. Ja, ja. ja. ja. ja. Die, uh, Al die interviews die je gehouden hebt en al die tekeningen die eruit zijn gekomen hm. is uh, jullie werk. Er komt nu een... Uh, een mooie tekening. In kleur hoop ik. Ja. Ja. Um, hoe staan jullie tegenover de politiek die daar uh, zich ook mee bemoeit, met die middenboulevard? Want ik neem aan dat je daar ook mee gesproken. hebt. Ja, we hebben met uh, veel mensen van de gemeente ook gesproken. Ja. En, die teksten, die plannen die ooit gemaakt zijn of uitspraken, die worden ook meegenomen in de tekening. Dus je krijgt een beetje een soort uh, dubbele effect van wat bewoners nou willen. Van een, inderdaad een fontein tot, ja. tot een achtbaan, tot een speeltuin. En dan de gemeente teksten die vooral gaan over beter zitmeubilair of dat er een flat geplaatst moet worden of niet. 20 jaar praten. Ja. Met, uh, 20 jaar goede ideeën. Ik heb eigenlijk ook een idee. Uh, je hebt, je hebt <laughs> zoiets van... Ja, ik gooi hem er gewoon uit. Uh, kijk, ik ben uh, in een aantal Engelse badplaatsen ooit uh, geweest. Een paar. En wat mij dan opviel... Wat hadden ze bedacht, daar waar aan zee... Een soort van, van crescent idee. Ja. Is dat niet iets? Ja, dat zou ook heel mooi zijn. Ja, ja. <laughs> dat is weer een vierkante meter erbij. Nee, nee, nee, nee. je kan dat met de bestaande ruimte volgens mij oplossen. Er staan nu gewoon... Een, je hebt bouwers aan de ene kant, je hebt aan de andere kant het schuitengat. En daarachter heb je nog een... En daar zou je, naar mijn idee, zou je daar heel mooi een crescent kunnen maken. Ja, Zo'n zo halve cirkel. Nou, wij hebben inmiddels ook heel veel vroegere bouwtekeningen gezien. Oh, van die joh. ooit gemaakt zijn. En daar zitten inderdaad hele mooie dingen tussen. Van inderdaad een soort crescent tot een soort halve colosseum. Of tot mooie ja, hotels. precies. Dat ja, Mogelijkheden over. Ja. Geven we Remo die Biaze de opdracht om dat te gaan bouwen. Want, uh, die, die, die, nou, nee, al, die kan wel wat met cirkels. Ja, die kan wel wat ja. met cirkels. Ja. Als je nou uh, dit project nog eens bekijkt, hè, 20 jaar plannen. Uh, in, een, uh, in een korte tijd heb je nieuwe plannen gekregen van bewoners, uh, toeristen. Hoe zie je dan die toekomst daar van, het, van de Midden Boulevard? Ja, dat is dan uh, ja, lastig. Dat is, is lastig. Ja, dat is een heel lastige dan hem ook. Je kan aan de ene kant zeggen van nou, we zien wat er gebeurt. Maar jullie hebben die plannen gehoord van, van de bewoners. Zou daar wat mee gedaan worden, denk je? Nou, wat ook wel opviel is dat bijvoorbeeld een, een speeltuin of een, um, um, een, een fontein. Of er zijn een aantal dingen die ook al is uitgevoerd zijn. Mm -hmm. Een kartbaan of een, ja. een voetbalplek. En ja. toch door het weer of... Um, Gaat het dan toch niet door of het blijft niet? Um, beplanting, ja, dat zie je op het strand. Die palmbomen blijven ook niet groen. Ja. En er is gewoon heel veel wat op zich wel geprobeerd is... maar wat niet houdt of blijft of... of... Wat misschien nou maar weer terug uh, kan komen. Sorry? Komt dat het een lastige hoek is? Uh, nou, het weer speelt zeker ja, een rol. Ja. Uh, dat zie je ook aan de huizen aan de boulevard. Dat als je dat niet goed bijhoudt, dan uh, nee, dat gaat klopt. het ook een beetje schilferen en dergelijke. Um, dus ja, wat er van komt, dat laten we open. <laughs> dat kan We hopen in ieder geval dat er nu uh, ja, wat eerder besluiten genomen worden en dat er daadwerkelijk iets gaat komen. Al oh, is het dan maar een, een goede opknapbeurt. Ja, alles dat, uh, is een likje verf. Ook wel kwaad kunnen. <laughs> ja, daar rommelt het al een beetje over, ja. de zand wordt over die opknapbeurt. Dat, uh, dat, met, dat uh, is ook vaak genoemd, schoonmaken en likje ja, verf. Ja, ja, dan, ja. Ja. Uh, gewoon zichtwerk. Ja, gewoon een aantal mensen die hadden ook zoiets van, nou het is een, uh, gewoon een goed plein waar uh, aut autovrij uh, kinderen kunnen spelen, fietsen, voetballen. Dus, nou, ik kan me nog herinneren dat er, ja. ik denk een jaar of vijf, zes terug, misschien wel langer, er allerlei opblaasbare ja. dingen stonden ja. Ja, waar de kindertjes waren, helemaal ja. tevreden en waren helemaal gek ervan. Ja. Ja. Ik ga nog een verder terug. In mijn tijd, <laughs> dat ik nog klein was, toen stonden er van die, van die, auto, uh, die autobandingetjes uh, waar je een kwartje in moest gooien en dan ging zo'n ding ja. rijden. Die stonden, dat, dat weet ik ook nog, dat het naast ja, ja. een tolf in ja, rama gestaan iemand, heeft. Klopt. Ja. Dus eigenlijk eigenlijk... Uh, dan gebeurde er wel eens wat op dat plein? En, uh, en dan is het toch wel geluid overlast. Of, uh... ja, maar het grappige is, zoals, goed, het maar wel, ja? zoals het nu ingericht is... Een voetbalwedstrijd kan je bijvoorbeeld al niet meer houden... want er staan lantaarnpalen in het midden. Ja. Klopt. klopt. Dus, en dan kan je zeggen, aan de ene kant... lantaarnpalen zijn goed voor de veiligheid en verlichting... en dat maakt wat mogelijk. Aan de andere kant is het weer een belemmering. Er dus ja, zijn altijd die afwegingen ja. die gemaakt moeten worden. Die betonnen blokken die erop ja. heet staan... Ja, blok kunnen we moeten kan je nog wegschuiven. Maar oké, okay, ja. er is dus genoeg uh, uh, idee erover. Ja. Ja. Jullie gaan dat intekenen. Wanneer is dat af? Komt er, uh, komt er een speciaal moment? Ja. Ja. Er komt zeker een speciaal moment. Nou, daar wil ik even naartoe. Het uh, streven is, het uh, hangt natuurlijk heel erg af van het weer... wat op dit moment niet altijd goed meewerkt. Ja, je bent natuurlijk heel erg afhankelijk van ja. het weer uh, met, uh, met het teken. Dus maar we proberen hem op uh, uh, 3 oktober te presenteren. We dachten dat het ook de open atelierroute uh, is is dus op een zondag, hè? Ja, ja klopt. O, klopt. Oh, klopt. Twee en 3 is er open, ja. open op weer. Ja, ja. En dan ja. willen we hem op uh, 3 oktober willen we hem, uh, ja, in ieder geval met de festiviteit uh, presenteren, met uh, een lezingje en een toespraakje en zo. Leuk. Dus, uh, ja, het ja. een uh, grote knaller. Het wordt een goed feest. lig je, je op schema hè? Ja, nou, Omdat ja, je net even het weer ja. noemt. Ja. Dat, ja, dat in in weer is wel, wel een beetje lastig, dat, maar... Uh, Zodra het dan droog is, dan werken we ook extra hard door. Moet je dat ook plannen? Want je gaat natuurlijk met, met, met verf en, uh, en, en dingen tekeer. En als je ineens gaat plonsen, dan, uh, dan ben je weg. Nee, je moet eigenlijk voorzien wanneer het gaat plonsen. Want dat je op tijd ophoudt, dat je niet met natte verf... Dat uh, je kan nee, zitten. Ja. Maar wat leuk is, vanaf morgen krijgen we versterking van uh, twee Duitse tekenaars, straattekenaars. Oh. En die uh, blijven komende anderhalve week, uh, verblijven ze ook hier in Zandvoort. En ja, dat zijn de echte professionals. Oh, ja. In die zin zijn wij de amateurs. Dus maar, zij, uh, zij hebben uh, meer ervaring met, met straattekens. Ja. ja, dat zijn echt ja. de professionele straattekens. Oké. Okay. Dus. En uh, ja, die zijn uh, ja, vanaf morgen gaan ze aan de slag. En dan uh, ja, als iedereen uh, die wil komen kijken, die is welkom. Dan laat ik net vragen, dus, ja. Iedereen ja. kan rustig even komen met oh, vragen. Ja. En mag die ook uh, iemand van het werk afhouden door vragen te stellen? Ja. Ja, misschien mogen ze zelfs een beetje meehelpen. <laughs> ja, precies. <laughs> nee, was, uh, nee, vragen ja. stellen mag altijd. Daar zijn we ook voor. Nou, inderdaad, ik zeg ja. dat mensen uh, uit de buurt komen vragen van, goh, wat ben je aan het doen? Ja. Zo kijk, je natuurlijk ook mensen die voorbij uh, wandelen ja. van, goh, wat ben je aan het doen? Ja. Ja, daarvoor is het ook het uh, in, de, op, ja, in de buitenlucht werken. Dat is ook daar belangrijk voor. Dat ja, je ook ik, en, ik zie dat Jaap ja, is. Ja, nee. We worden, we, we, we worden in de gaten gehouden. Want uh, ik, ik heb het idee dat uh, de voorzitter nu ineens een oogje in het zeil komt houden. Ja, dus dus dan moet ik altijd op gaan letten. Uh, maar goed, uh, de, de afsluiting van alles in dat ene weekend in het atel, uh, Open Atelier weekend. Ja, het ja. Het ja, en dan is de tekening nog gewoon een tijdje te zien, zien ook, een paar weken. Waar word ik hier, uh, hij, gezien? hij blijft liggen of hij... Uh, je, je gaat hem, hem niet opruimen. Maar je gaat hem niet opruimen? Nee, het is de bedoeling dat hij in ieder geval een maand blijft liggen. En door slijtage gaat hij weg? Ja, of door slijtage of uh, ja, we verwijderen, maar dan ook op een leuke manier. Ja. Oké. Okay. Uh, <lacht> ja. Ik uh, dank jullie beiden voor uh, de komst naar Hotel Hoogland... ...en ik wens jullie heel veel plezier de komende tijd toe. Op... Heel veel goed weer, open. Dank u wel. <lacht> ja. Okay. Ja, kom, kom langs, kom ja. kijken. <lacht> Zongen en gevloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opera? Para. De metselaar kon zingend op de steiger staan. De melkboer lengt fluiten fluitend zijn melk een beetje aan. Hilversum drie bestond nog weer. maar iedereen had zijn eigen stem. Stijger Van Paljas of Jeruzalem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 Op elke stijger klonk een Van Pallia's op Jeruzalem Zo, de zitting is al. Het was wel erg hard hoor. <laughs> eindelijk, eindelijk, ja, eindelijk heb je het een keer gedaan. Ja, mag ik Ja, ik... ik ik wil dat gewoon doen. Dat en vind ik kopertjes, nou leuk. Al die kopertjes. Ja, rustig aan. Het is van één keer in het jaar mag dat. Dan hebben we Maaike Koper, Klaas Koper en ik. Zei Zo zijn gek. Het. Ja, en en, en dan dan, eindelijk gaat zijn jongensdraad even vervulling. En dan hebben we even geen. Want het gaat allemaal van de zendheid van Klaas ja. af. Dus. Uh, ja, <laughs> U, uh, u hoort hier een conflict tussen de voorzitter van ZFM uh, en Klaas goed, Koper. Ja, en kijk, uh, ja, precies. En zo uh, werken we die kopers, werken die jouw straat er gewoon even netjes uit. zo. Hoppa! De, de postdraak hebben we hier gevlogen. <laughs> ja. Dus, ja. dus een, vanaf nu zwijgen, Pieter. Heren, heren, Piet. en tot van de orde van vandaag. Goed, uh, ik zie je hier binnenkomen met een aantal boeken uit de oudheid. Uh, zeg maar, één boek. Boeren, burgers en buitenlei en hoort en hoort. Ik zeg altijd maar dat dorpsomroepersambt wat jij, uh, want zo werd het omschreven, in het Halems Dagblad. Ja, ik vind het uh, helemaal geweldig. Zandt komt er heel goed in <kijkt> Want uh, in het Halems Dagblad stond een driekwart pagina helemaal uh, gewijd aan jou. En ja. daar stond uh, bij van, jij hebt het ambt volgens het Halems Dagblad en volgens de dame die het stukje geschreven heeft, echt uh, ingekleurd als het ware. Ja. Ervaar je dat zelf ook? Nou, Even voor alle ik... duidelijkheid, dit is natuurlijk de stads- of en dorpsomroeper die Zandvoort he heeft, Klaas Koper. Ja, nou, die, de, de, de, nieuw leven ingeblazen, zo staat, ja, ook zo in, staat het ook, Ja, zo staat het Nou, dat vind ik ook wel, daar ben, ja. ik, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, ja. ja. Heeft het ook gewoon te maken dat op het moment dat jij in 1994 dit uh, mocht gaan doen, dat je toen bij jezelf bedacht hebt, ja, als ik het uh, doe, wil ik het ook wel goed doen? Nou, ik had natuurlijk wel twijfels, want je weet het, dus, Zandvoorters kunnen erg kritisch zijn. Ja, behoorlijk. En toen ik uh, bij, uh, ik, ik begon bij neuf voor de eerste keer met mijn gong te lopen. <laughs> <laughs> en ik denk, als ik dat bankje bij, bij Jupiter maar goed voorbij kom, ja. dan, uh, dan heb ik kans van slagen. Want daar zitten dan de kritische Zandvoorters, hè? De, de, ja, de mannetjes. Ja, de mannetjes. De ja, mannetjes. Ja, ja. En uh, ik slaagde met lof, ja? dus toen wist ik dat, het, uh, dat ik door kon gaan. Oh, okay. Wat dus was eigenlijk het eerste commentaar toen je voor mij liep? Niks, ik had geen commentaar. Wat alleen maar positieve, was reacties. positieve reacties. Want weet je ook nog als, je dank, zin? als dank daarvoor ga ik vaak wel eens heel vlak voor ze staan om op de klink te slaan. Ja, ja. Maar weet je ook Dat nog? Dat is heel leuk. We zijn toch dood. <laughs> weet je nog ook de eerste uh, tekst die je uh, deed in 1994? Kan je dat nog? Ja, nee, of niet meer? Nee, nee, nee. Het is zo lang geleden. Nee, dus... Ik zou nou wel wat kunnen gaan zeggen, maar dat, dat zou ik echt niet meer weten wat het is. Maar ja. het, volgens mij moest, was, moest ik een evenement omroepen. Ja. En welk evenement, dat zou ik echt niet meer ik weten. Ik weet ook nog dat we hier in de Watertoren zaten en op een gegeven moment uh, ging ik uh, met jullie op pad. Het was twee of drie jaar later. Ik denk, denk dat het twee of drie jaar later was geweest. Nou. Ik heb nog nooit zo'n uh, gekke, vreemde dag meegemaakt als toen. Met, uh, met toen was het geloof ik zelfs nog midden in de week, heb ik het idee gehad. Op een uh, woensdag concours. of zo. Of, het of, concours. Ja. Ja, het eerste concours is in 1996 geweest. Ja. En dat was inderdaad was dat, uh, midden in de zomer op een doordeweekse dag. Ik ja. meen op een woensdag of zo. Ja. En toen deden we het ook nog op het Raadersplein. Ja, ik kan me ook en nog het herinneren. Ja. Ja, ja, ja, ja. Het uh, concours is nu een stuk veranderd. Hè. Het is nu uh, in het weekend ja. Altijd op de laatste zaterdag van september ja, is het nou. Dat, uh, ja. en speciaal natuurlijk, het is jouw laatste keer, dat stond ook in het artikel. Ja, uh, helemaal. Hoe, hoe werk je daar naartoe? Want ik zie je nog steeds, uh, en ik hoor je zelfs op de beurs in, in Utrecht, Rinkel de Kinkel. Ja. Uh, en ook nog roepen, kon je niet vinden. Maar... Als je me maar hoort. Ja, met luide stem. Je hebt me tot, nu, tot nu toe nog veel gedaan. Ja. Bouw je dat af of is het ineens klap afgelopen? Nee, het is, het is, uh, het is volgende week zaterdag afgelopen daar heb ik ook gelezen dat zolang jij nog podiumplaats hebt, dat je nog even door moet. Dat is alleen maar met de concoursen buiten Zandvoort. Okay. Dus na Zandvoort zijn er nog drie concoursen in het land. En ik heb me voorgenomen als ik uh, na volgende week geen kans meer heb, echt geen kans meer heb mm. op mijn podium plaats, dan schijk er ook echt mee. Ja. Maar mocht ik nog bij de eerste drie kunnen eindigen, dan bouw ik het per concours op. Dan uh, ga ik. Uh, in oktober nog naar Elburg toe. En uh, als ik daar nog uh, redelijke kans houd, dan maak ik nog eventjes af. Dus, maar dat ja, zijn drie concours in het land. Uh, na Zandvoort nog drie dus? Ja. Okay. Elburg, De Rijp en Deuren, als ik het goed ja, en Ik harde... heb je twee jaar geleden nog in De Rijp gezien. Het <laughs> stond je mooi in de sneeuw, zeg. Ja, maar ik won wel. Ah, ja. ja, dat we ook ja, Dan heen. komen de echte, dan komen de echte uh, kusten, jongens, komen ja, dan ja, naar ja, ja, ja. Ja, uh, ja. In Harderwijk uh, hebben we volgens mij ook een beetje kust. Hè? Uh, dat ja, is een, heb uh, ik, een havenplaats. Heb ik, heb ik dit jaar weer gewonnen en, ja. uh, en verleden vorig jaar ook trouwens. Ja. Uh, ja. Is Harderwijk jou gunstig gezien? Zitten daar mensen die uh, fans zijn van jou en zeggen ja, van, ja, misschien nou, misschien uh, wel, misschien wel. Oh. <laughs> ja. ja. Uh, je had daar ook, had ik uh, begrepen, een nieuwe tekst uh, ja. gedaan. Ja. Ik had. Uh, ja, die heb ik. Het, het, voor, mij, voor het omroep, hij was voor mijzelf niet. Want hij zit al, uh, al twee jaar in, uh, in de map, geloof ik. Mm -hmm. Maar ik dorst het aldoor niet aan om hem uh, te gebruiken. Wat is dat? Uh, is dat? Heeft dat te maken met durf? Of... Nee, dat, dat heeft dat te maken zien? dat ik weet, dus dat mijn tekst over Zandvoort. <laughs> een ijzersterke tekst is. Mm -hmm. En dat heb ik al zo vaak ook gehoord. Die staat als een huisje hoor, die tekst. En daarom heb je dan de angst van. Kijk, je doet mee aan een competitie. en Het is leuk om mee te doen, maar het is nog leuker om te winnen. Ja, Althans uh, om bij de eerste tijd te Je hebt genoeg eergevoel om toch altijd voor de winst uh, te precies, gaan. Precies, ja. ik heb twintig overwinningen behaald in die, in die jaren. En ja, uh, en, ja goed, daar, daar, ga, daar doe je voor mee. En in het, in het laatste les, jaar uh, doe je het nog steeds. Uh, met, uh, je kan nog een overwinning halen als het... Nou, nou, de wijk heb ik dit jaar dus nog gewonnen. Kijk, en dan ga je twijfelen van... Zo'n keiharde tekst die er staat, moet ik die wel gaan wijzigen? Is dat wel verstandig om te doen? Uh -huh. Nou, dit jaar zeg ik van... Nou, uh, zo gezegd alle remmen los. Dan de maar een keertje de beuk in. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Dan vind ik het ook goed. Maar ik wil hem toch laten horen. Dus ik heb in Harderwijk proefgedraaid gedraaid. En uh, na die tijd nog een keer. En toen sloeg je helemaal niet aan. En dan ga je weer twijfelen. Maar volgende week zaterdag roep ik hem hier in Zandvoort om. Wat het, het resultaat is, interesseert me dus niet. Nee. Maar maar jullie, zullen, jullie zullen die tekst een keer van me horen. Ja, okay. heb je, het is eigenlijk een ode. Het is... Het is niet meer een tekst van uh, we hebben een mooi strand en uh, we hebben prachtige terrassen en He zo. Heeft het wat. meer met jouzelf, hoe je nee, nee. naar uh, Zandvoort kijkt nee, of? Nou ja, dat kun wel in. Zit daar niet iets in verwerkt ja, dan? Ja, ja maar ook, ook wel iets van het verleden en zo. Wat zit er, zit er wel in? Ja. Ja, je bent nieuwsgierig, maar je zal toch moeten wachten tot het volgende week... Nou, achter, dat, maakt zo... <laughs> dat, dat maakt mij niet zoveel uit. nee Het, ik, nee, het gaat nee, mij niet om de inhoud van de tekst, maar het gaat mij meer om, het, uh, om hoe jij uh, zeg maar, uh, naar die tekst kijkt. En ja, hoe jij ik, dat... ik, ik, ik ben helemaal idolaat van deze tekst. Die andere tekst, die ja. oude tekst van me, die vind ik gewoon sterk. Mm -hmm. Maar deze vind ik mooi. Dit is een ode aan, aan, aan Zandvoort. Die tekst... Want je zegt, je gaat het ook naar Deurne. Daar hebben we het, het tuinpot van mijn vader, van Friso Wiegersma. Om maar eens even wat te noemen. Je zegt net dat het een ode aan Zandvoort Ben je daarom misschien ook een klein beetje geïnspireerd door dat verhaal. wat uh, Friso Wiegersma toen ooit uh, beschreef in ja, het tuinpot van mijn vader? En dat ging over Deurne. Dat je daardoor denkt, ik ga die tekst uh, nou nee, een keer hoor, nee, uh, maken nee, of niet? Nee, nee, nee. Ik, ik moet je eerlijk vertellen dat deze tekst, die heb ik. Heb ik eigenlijk ooit eens een keer ergens gevonden, maar in een andere context. Maar ik heb wel de basis van dat overgenomen. Ja, ja. En helemaal op zand wordt aangepast ja. want, uh, en zo. Heeft, heeft dat ook iets, want ja, uh, dat, dat ding van Wim Sonneveld en wat geschreven is door Friese Wiegersmak en jij natuurlijk ook. Ja, ja, ja, uh, dat ja. heeft, geeft toch bij een hoop mensen een melancholisch ja. gevoel. Ja. Denk bij jou ook. Ja. En, dat... en die ga je volgende week meemaken. Nee, ja, maar, maar, maar daarom zeg ik, is dat dan daardoor geïnspireerd? Heb je nee. heb je, je daardoor een beetje laten nee. inspireren of niet? Nee, nee echt niet. niet. Nee. Ik, heb me laten, ik heb me laten leiden door de inhoud van, van dat gedicht. Het was eigenlijk een gedicht, zeg maar. Ja. En ik vond daar dus een aantal facetten in die ik zeg, verdomme, dat is toch eigenlijk wel mooi om dat eens een keer te roepen. Ja. Maar ja, je zal, je zal het volgende week merken, het is, het is heel anders als, als de normale roepen. Ik ga het volgende week meemaken, dat sowieso, maar dan vraag ik ook aan je om hem toch voor het nageslacht even vast te leggen voor mijn microfoon. Want dat vind ik wel even uh, leuk om hem ook nog uh, ergens uh, daarna nog... Om het weer te gebruiken. Ja, dat, dat mag wel, maar ja, ik zal je vertellen: ik heb volgende week een ontzettend strak en druk programma. Ja. We ja. hebben 19 <laughs> omroepers. Dat is nog nooit in ons schilder gebeurd hoor. Nee. Dat betekent: 19 omroepers, ze mogen allemaal twee minuten roepen en geeft dan de. de, de, de... Ja. Geef de commentator dan ook nog, nog een minuut om, om te presenteren. Dat is 19 x 3 minuten. Dat is 57 minuten. Dat is een uur. Dat is langzat. Dat is langzat. <laughs> ik heb ook ja. een uur ingevuld. Ja, nou, het, uh, het programma staat hier dus ook al uh, hij is op ja, maar het, is, het is Het is een zwaar programma hoor. Nou ja, um, aan het verzoek van Jaap kan je altijd nog uh, de week daarna voldoen. Kijk, dat bedoel ik, uh, ik maar. Uh, Gewoon rustig aan. We gaan de week gaan. daarna. Doe ja, dat ja, is goed. Want we gaan natuurlijk om uh, half twee beginnen met uh, de vrije roep. Eén uur. Eén uur, hoor ik net. En... Ik hoop dat het zo staat. Nee, het staat 13.30. Dan is het toch niet gewijzigd dan wat, ik, wat ik jullie doorgegeven heb. Daar gaan we <laughs> nog wat aan doen. Dat betekent een om herdruk. Één uur, om één uur begint het uh, uh, concours in het dorp. Ja. Daarvoor zijn de roepers bij de sponsors voor de deur. Ja, onder andere. Ja. Ja. Dus ze lopen ja. vrij door het dorp? Ja. ja. Oké. Okay. Um, een met... uur de tijd? Dan komt het zangduo Quinty en Maral. Ja, dat is de die vulde de eerste pauze. Ja, die, die hebben Dit we al een keer gezien Dat zijn toch? dezelfde die ooit aan dat kunstverstijn in het paviljoen meegedaan hebben. En die verleden jaar ook al in de eerste pauze opgetreden hebben. Die komen uit Rotterdam. En ah, dat is een heerlijk duootje. Dat zijn meisjes van 14, 15 jaar geloof ik. Die Quinty die zingt ook in, in Oliver in, in België. Mm -hmm. Dus die komt hier naartoe en die slaat een repetitiedag over. En dat vind ik wel heel leuk. Dat is leuk. Ja. En dat is, kijk, er staan allemaal omroepers. En dat zijn toch een beetje, ja, laat ik zeggen. gezegd, vrij op leeftijd zijn de mannen. Vrouwen ook trouwens. Komt oh ja, komen er, er komen twee vrouwen. Twee vrouwen? Ja ja, ja, ja. Er komen twee vrouwen, er komen drie Belgen. En de rest zijn gewone Hollanders. Je hebt mannen, vrouwen en bellen. En Belgen. Ja. Mannen en vrouwen in België. Man dus het is een internationaal bemoed. En wat ook heel leuk is, dat wil ik toch wel even zeggen. De jeugdomroeper van Zwolle komt ook mee. Die is 12 jaar. Een die heerlijk hebben... ventje. Oh, die hebben dus twee omroepers. Een, een juich... Die hebben een senior omroep en een junior. Okay. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Twaalf jaar. En ik heb ah, ah, ah. verleden jaar mogen wezen in school. Heb ik in de jury gezeten. Er waren zes, zes kinderen die zich daarvoor opgegeven hadden. Maar deze maakte gelijk de blitz. Dat oh, is, ja, dat, dat zal je beleven volgende week. Ja, ga jij dat doen? Jury doen? Toen? Nee, jury doen als je ermee stopt. Nee, je... nee, nee, nee want dan blijf ik in dat tramier zitten. Nee, dat doe ik niet. Nee. Je gaat uh, fietsen. Ik ga onder andere weer fietsen. Andere weer fietsen. Ja. En uh, wat ik nog nooit gedaan heb, ik ga met Sjaak van den Berg kanalen vissen. En ik heb ga... je dat nog nooit gedaan? Nee. En ik ga beugen. Beugen? Wat is Kijk, dat nou Kijk, dat bedoel ik nou maar. Nee. Daar zit ik nou, zit ik nou met de zandverandert. Ja. Ik, ik kan van jou nog wat Nou leren. ja, je zo, gaat nou je wat nee, dat is Beugen, dat is uh, op het strand. Vanaf het strand vissen. Mm -hmm. Maar dan niet met een werphengel, maar, zeg maar met een vliegerlijn. Met een vliegenlijn. En die vliegenlijn die rol je uit op het strand zo. En dan ja. zit dan aan het einde zit een dikke stuk touw. er zitten lijntjes met haakjes en azen. En helemaal op de kop zit een stuk lood. Ja. En dat slinger je zo boven je hoofd. En dan, wop, dan gooi je het zo in. En dan trek je de twintig aan, aan uit. En nee, beugen, dat is niet voor genalen, beste ja, maar jongen. <laughs> maar dan en dan die... heb je zes van die beuglijnen. Ja. Dus die gooi je er om de beurt en in. En als de zesde er erin is, dan ga je de eerste er weer uithalen om te kijken of het al zit. En zo blijf je heerlijk bezig. En, en als het een kwalitatief goed visje is, kunnen we hem altijd ergens uh, op het strandpaviljoen. Uh, uh, ja, ergens is het? bij ja, Bouwers. Allemaal, uh, kunnen allemaal, we dat ergens gaat hij naar huis, hoor. Dan ja, op de nou Dan wordt hij op de. Komt he? in, in in <laughs> ja, het? Voor Bennoheim <laughs> in, in een pannetje gaat doen. Bennoheim in een pannetje. Nog even terug naar de Concours? Ja. Want uh, jouw einde betekent een nieuw begin voor iemand anders. Ja, Gerard Kuipers die neemt het over. Daar je ben ik ook hem, heel blij mee. Je noemt hem nog steeds stagiair in de, in de wandelgangen. Hoe volgende, gaat het met hem? volgende week niet meer. Nee, hoe gaat het met hem? Nou, hartstikke goed. Hij is goed geïnteresseerd. En, uh, uh, ik heb van hem vernomen dat hij, uh, dat hij een nieuw kostuum heeft laten maken. Hij heeft zelfs een... Klink laten maken, zijn eigen klink, want de klink die ik gebruik die is altijd van de Wurf. Mm -hmm. Die wordt dus volgende week officieel aan de voorzitter van de Wurf weer teruggegeven. Dat vind ik wel, uh, wel netjes, ja. want die heb ik toch zeventien jaar mogen gebruiken van ze. Ja. Dus Freek neemt die volgend jaar in ontvangst. En dan hebben we nog wat meer attributen die aan Gerard overhandigd worden. Dus ja. de tekstbord bijvoorbeeld, wat ik normaal altijd gebruik, dat is nu van de gemeente. Dat heb ik dus aan de gemeente geschonken. Wat over het, over het tekstbord, uh, jij maakt altijd je eigen teksten. Ja. Gaat Gerard dat ook doen? Dat weet ik niet. Jij, jij hebt er een beetje een hekel aan dat iemand een tekst laat aanleveren. Nee, nee, daar heb ik geen hekel aan. Ik zeg alleen dus dat je dan je ziel en je zaligheid niet in je tekst kan liggen. Je Kijk, leest iets voor. Je leest voor wat een ja, ander gezegd ja. heeft. Je moet alleen een uitzondering maken op, op Henk Bijlsma uit Bolsward. Want die heeft ook een tekst schrijven. Maar die maakt een tekst en is allemaal aangetekend wanneer die stem moet verheffen. Wanneer die rug moet. Die, dat, dat, dat, dus. die wint tegenwoordig. Die doet maar drie jaar met ons mee. Maar die heeft al een paar concoursen gewonnen. Hmm. Maar ik, ik, ja, ik hou er niet van. Ik wil graag iets voordragen wat, uh, wat ik wat ik zelf zelf achter sta. Zo'n tekst van mij die ligt 14 dagen op tafel. Is het ook een stukje en dan nou, s'nachts af en toe eruit. Dan, oh, dan schiet ze er binnen. Ja. Eruit. Is, is het ook een stukje authenticiteit? Zo met een duwwoord? woord. Hè? Je, een beetje authentiek moet het zijn. Dus uh, dat je niet uh, hè, tekstschrijvers uh, erachter staat. En daar laten waar je ja, je stem ik, moet ik, gebruiken. Noem maar op. Het wordt zo dus langzamerhand een beetje een professioneel slugus. Ja. Als ik het zo ja, hoor. Nou, dat, word, dat ben ik helemaal met een je eens. Nee, ja. ben ik ook een is een, het goed. dan ook maar uh, beter dat je dan denkt van... Nou, oh nee, nee. Want ik dacht nou, dat ik me nog wel weet te handhaven. Dus ik, uh, ja. ik, ik, loop, ik loop niet meer uh, dagelijks in de periode. Even nog één ding. Want uh, wat ik zo leuk vind aan die dorpsomroepers... Uh Klaas, jij bent een verveend fietser, maar ik kwam Gerard Kuipers tegen. En dat Op was de echt de uh, grote motor hoor. <laughs> uh, dus uh, zeg maar allemaal iets. Uh, ze, jullie, uh, alle twee hebben jullie wel wat. Ja, met die twee wielers. Ge Gerard Kuipers moet je ook nog kennen van zijn hardlopen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Want hij is zelfs om het hele laatste meegelopen. K ken jij hem ook van die strandlopen die jij ooit uh, Nou, dat, dat zou ik me niet Ik zou echt niet Zullen weten of je daar mee. ooit aan meegedaan hebt. Hmm. Jij wel? Jij ja, ik ook ben wel. Ja, want uh, met, en met jou zoveel. Want dat was hartstikke leuk, want in die tijd werden bijna elk uh, kustdorp strandlopen gehouden. En je moest 4 kilometer naar de zuid of 8 kilometer naar de noord. Ja. En ik vond dat heel Ik vind het ook raar dat het uitgestorven is eigenlijk. Want je ziet het nou, dat niet. Nee, dat krijg je. Kijk, op een gegeven moment. Wij waren de tweede strandloop in Nederland. Want ik uh, was altijd bij ARC in Mijden, die, die had Dat was de eerste. Ja. En uh, dat vond ik een, een prachtig, uh, prachtig uh, evenement. En toen hadden wij bij de fietsclub hadden we een steenselmachine nodig. En toen kom je aan geld. Ik denk nou er is wel wat te verdienen met een strandloop. En toen ben ik hier in Zandvoort. En heb ik in 1966 de eerste strandloop gaan organiseren. En ik meende 1400 deelnemers. Maar later krijg je dus... Kijk, wat ik van AAC overneem... Dat neemt een ander weer van ons over... Ja. En dan krijg je een overvloed. Ja, het, het, Inderdaad, het is een overvloed en, geweest. En do door die overvloed dan gaat iedereen er op een gegeven moment weer uit zijn. Ik, Goed. Uh, ja. Ik zou graag af willen sluiten met Klaas. Dat Klaas ja. nog even een klein roepje doet voor volgende week. Ja, jullie overvallen me natuurlijk weer. Hè? Ja, dat, <laughs> nou, dat maakt niet uit. Nou, eventjes dus. Uh, hoort! Burgersverstand, van Zandert hoort! Als ik ooit nog eens verhuizen moet naar het Westfriese friese Horem, of het Brabantse Wouw... Zandvoort, mijn Zandvoort, is en blijft de plaats waar ik het meest van hou. Zeg dat voort. Zeg het voort. voort. Dankjewel. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Annemarie marie Rozing met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie stelt strafvervolging in tegen de gelauwerde militair Marco Kroon. Dat hebben bronnen bij het OM bevestigd tegenover de NOS. Kroon wordt verdacht van overtreding van de opiumwet en de wet wapens en munitie... Het betreft vergrijpen waarop minder dan een jaar staat. Daardoor zou hij na een veroordeling zijn militaire Willemsorde mogen houden. Kapitein Kroon kreeg de hoogste militaire onderscheiding in 2009 voor zijn dappere optreden in Uruskan. Kroon zelf spreekt alle beschuldigingen tegen. In China zijn in verschillende steden anti-Japanse demonstraties gehouden. Vele honderden mensen gingen de straat op en Japanse vlaggen werden vertrapt aanleiding is een diplomatieke ruil tussen de twee grootmachten. Japan legde vorige week een Chinees vissersschip aan de ketting. omdat het twee Japanse patrouilleboten zou hebben geramd. Dat gebeurde bij een eilandengroep die zowel door China als Japan wordt geclaimd. De 15-koppige bemanning werd gearresteerd. Het schip en de bemanning zijn inmiddels vrij, maar de Chinese kapitein zit nog vast. Vandaag wordt in China herdacht dat Japan in 1931 een groot deel van Mandschoereien bezette. De parlementsverkiezingen in Afghanistan zijn onrustig begonnen. De Taliban proberen de verkiezingen...